Ook in Gaza stad zijn er gevechten. En aan de grens tussen Israël en Libanon zijn er over en weer ook aanvallen. De Hoge Raad slaat in trouw alarm over het groeiende aantal autonomen. Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid... en weigeren daarom belasting en boetes te betalen. De president van de Raad zegt in de krant dat het gaat om kwetsbare mensen... die geloven in nepnieuws en dat ze zo alleen maar verder in de problemen komen.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 Ze gaan naar vaartjes en paard zegt: scheeft ja, jou verkeer. Zand zoort, aan de zee. Aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, en met zusje, oma vriend, dat de En de hele familie is we aan de zand. Mama zegt dat er man en oude zij, zijn slijmer is. En dan roept zij uit, nou kinderzee is hier zo fris. Ze placht de deelt tilt bij vredes weer, haar vaaier op, kom op. Maar Potter roept zijn geel de zee zit in de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 Minken van de Meulen. Minken van de Meulen. Die, was, die, die vertelde, was iets later. Ja, die vertelde dat ze in 3 uh, of 54. Ja, uh, ja, dat, dat kan best kloppen. Eén uh, jaar onder meneer Dees nog. Ja, en, en daarna en, onder meneer Van der Waals. En een juffrouw, uh, Ellie Sitzema. Die hebben we ooit nog eens een keer als kabouter over het toneel zien rollen. Ho, uh, zien hollen, en die liep dan een constant op de knieën. Dat was een, een gigantisch uh, <lacht> gebeuren. En. Uh,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 Van het plaatje er niet uit. En nu, nu de zaal heb je, was groot. Ja, en je hebt nu natuurlijk veel moderner, helderder lichten, betere lichten. En dus heb je veel minder smink nodig om dat te bereiken wat je, wat je moet. Wij gaan even naar de muziek luisteren. Lekker. Dan gaan we zo weer verder.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 Met een slot en een turbo compact discord wrap, mijn meestal vang ik wel. Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd vaat. En hij wordt, wordt groot, en hij wordt groter, hij valt bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tang, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als een straks bang wil je toch groeien op mijn rug?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 jaar om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet wat met de wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar het hele jaar drinken ze wel, en jaar, daarom weer niet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas, in de duurlijk zwarte Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas, in de duurlijk zwarte biet Maar er zijn Paper note, paper note, paper note, paper note, paper paper paper Waarom zit er klaar, dan stuur ik hem een kaart? Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte biet, Maar sint is dan blijkbaar druk, want dat krijg ik niet. Sint-Etis, wie kent hem niet. Sint-Etis, de etis en natuurlijk fiets Piet. Sint-Etis, wie kent hem niet.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 Zet die muziek even wat zacht op. Wat is er gebeurd? Nee, je hoort klopt op de deur, man. Wat? Ach, laat maar zitten. Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor oh, die daar kinderen. Hoor oh, die daar kinderen. Hoor oh, die daar zachtjes tegenaan. Het is het heenlijk zeker niet.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 100, ja, zijn boot die is zijn boot, hij is een hele hij is niet grote die achter in de zon. Ja, zijn de die hij is een hele mooie boot. Hij met in de hij Ja Sinterklaas die heeft een hij komt hier, hij over de zee. hij is zo lekker mee. hij komt Kinterklaas die heeft een hele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 Jij was de kerstman. En G was Gea Loopman, was Sinterklaas. Ja, ja precies. Ja, Om maar dat uh, ja. ja, ja, ja. geld te voeren. ik wou voordat we aan het laatste blokje gaan beginnen... straks, na het, het volgende muziekje... Maar, uh, waarin we over deze uitvoering van deze week... Hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars. Mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen...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 Die beste Sinterklaas, die brengt ons heel veel speculaas En altijd in galop, bie Hop, hop, hop, hop, hop! Hé hey, Ernst, Ernst, Ernst, luister eens even! Dit liedje dat kan ook over mij gaan! Over jou ja, ja, luister! Moet je luisteren, moet je luisteren! Komt ie! Togu -togu. Bob, Bob, Bob, mijn naam is eigenlijk Pop Bob, Bob, Bob, hou nou eens je kop Sinterklaas, die komt uit Spanje, Hij brengt appels van oranje Altijd in galop Hop, hop, hop, hop, hop Duurt recht op. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt kapels van oranje. Altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Wow, en altijd in galop. Op, op, op, op, op, op. Mm. 2010. Oh, en dat, nee, was, uh, dat was dat Ernst Bobby in de rest met de Sinterklaas mix, de speciale jazz uitvoering en uit opgetreden ergens in een, uh, in een heel mooie zaal waar allemaal kinderen waren.